Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De politie heeft na de uitzending van televisieprogramma Opsporing verzocht gisteravond... ongeveer twintig tips binnengekregen over de moord op Martin Kok. De politie is op zoek naar een voortvluchtige Schotse crimineel. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger en ex-crimineel Kok in Laren in 2016. Om wat voor informatie het gaat en of deze bruikbaar is, kan de politie nog niet zeggen. Op een industrieterrein in de Engelse plaats Grace, vlakbij Londen... zijn 39 doden gevonden in een container die op een vrachtwagen stond. Volgens de Britse politie gaat het om 38 volwassenen en een tiener. Het is nog onduidelijk waar ze vandaan komen. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije. De bestuurder, een man van 25 uit Noord-Ierland... is opgepakt op verdenking van moord. Jawet S., de man die vorige week werd veroordeeld tot 26 jaar... en acht maanden cel voor de aanslag op Amsterdam Centraal, gaat in hoge beroep. Tegen het parool zegt de advocaat van Jawed S. dat hij de maximale straf te hoog vindt. S. stak vorig jaar zomer twee Amerikaanse toeristen neer. Ze raakten zwaar gewond. Volgens de rechtbank ging het om een terreuraanslag. Dafgaan woonde in Duitsland, maar kwam naar Nederland omdat hij boos was op Geert Wilders... die een mohammed kartoen wedstrijd wilde organiseren... De politie heeft een man van 22 uit Eindhoven aangehouden... op verdenking van grafschennis en diefstal vanaf begraafplaatsen. De recherche onderzoekt tien incidenten op begraafplaatsen... in Eindhoven en Veldhoven, meldt Omroep Brabant. Het onderzoek naar de grafschennis begon afgelopen zomer... toen de politie meerdere meldingen kreeg. Er waren graven geopend en urnen gestolen. Na verschillende tips is de man gisteren aangehouden... In zijn woning trof de politie onder meer asresten aan, vermoedelijk afkomstig van een van de diefstallen. Over het motief van de man is nog geen duidelijkheid, al dus de politie. En dan het weer, veel bewolking, maar af en toe ook zon. Het blijft zo goed als droog bij 14 tot 20 graden. Morgen wordt het nog iets zachter, daarna wordt het herfstachtig en frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A7 van Zaandam naar Horen. Je doet er een kwartier langer over tussen Purmerend Noord en Afrit-Avenhoorn en de rechterrijstrook is dicht. En op de N230 van Maarsen naar Utrecht staat het vast voor de aansluiting met de A27. Je hebt daar ook een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In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 Never too far What about children that need to be Zandvoort, zijn we weer wakker? We zijn weer bij Imka. Ja. ja, de tiende editie Open Kampioenschap Garnalenpellen. Vrienden van de Zandvoort en Stroompavioentalassa organiseren voor de tiende keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 26 oktober smiddags om 4 uur begonnen tot in de avonduren. Tot maandag 21 oktober kan er worden ingeschreven. Je kan dus niet meer inschrijven, maar je kan wel komen kijken zaterdag. En proeven. Ja, en proeven dan ook. Ja. Dat, dat lees ik zo voor, Niet te snel. Uh, het begon tien jaar geleden in Café Oomstee van Ton Arissen... en het is nu al een aantal jaar in strandpavillon Thalissa van de familie Molenaar. Thalassa. Thalassa. Het evenement trekt al jaren deelnemers en toeschouwers uit Zandvoort en daarbuiten. Evenals voorgaande jaren is er een categorie voor profpellers en recreatiepellers. De eerste ronde wordt er gezamenlijk gepeld en aan de hand van die uitslagen...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 hij en gij was de voorgaande jaren zo'n succes dat zij op vele verzoek ook dit jaar weer zijn uitgenodigd. De entree is gratis. Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart met daarop heerlijke gerechten. Met gaan halen. Ja. <laughs> Strandpaviljoen 18, Talassa. Ja, en je had het net in het eerste uur hebben we het gehad over die, hoe, zoveel fietsen, weet je nog. Ja. Dat ze dat zeiden. Ik heb een leuk plaatje gevonden: 9 billion bicycles. was ik, ik niet echt een favorietje van je? Hè? Nee. <laughs> ik, zag nee. Het aan je ik vond hem in het begin leuk, maar op een gegeven moment werd hij zo vaak gedraaid dat het gewoon echt ja, hij ging me vervelen. Ja, dat is ook zo. Maar je had ook Queen met I Want to Ride My Bicycle op. Ja, daar zetter. heb ik niet aan gedacht. Dat zei ik al. Dan hadden we meteen een oefening gehad voor de, tijdens de lunch. Ja, dat is waar. Weet je wel? Die iedereen zijn lunch er weer afzwingen. Ja. Ja, ja. Nou, ja, dan, dan gaan Ik ga hem ja. straks draaien voor je. Oh, nou. Ik ga hem goed. zoeken. Wat gaan we doen? We gaan, uh, nou, jij mag het zeggen. Moet ik het zeggen? Nou, Dan ga ik wel wat voorlezen. Ja. Open atelier Corbani. Zo. <laughs> op zondag 27 oktober houdt Dona Corbani open atelier. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in haar atelier. Laat je verrassen en inspireren. Twee verdiepingen. Originele schilderijen, zeefdrukken, werk op hout en brons en aluminium beelden in de tuin. Bubbels en hapjes staan klaar. Zondag 27 oktober van 3 tot 6 uur. De entree is gratis in de Van Spijkstraat 104 in Zandvoort. Nou, dat was het. Ja. Wij gaan luisteren naar Jimmy Summerfield. En dat is To Love Somebody. Okay. Dat is altijd leuk, ja. toch? Ja. het een beetje te langzaam. Ze zegt... Zandvoort slaapt in. Ja. <laughs> dus ze hebben een ander uitgekozen. Ja. Ja, vertel het eens. Nou, Nielsen met ijskoud. Heb je het ijskoud, of niet? Nee, dat niet. Oh dat niet. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Het is ijskoud...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 Zo in de kou staan Hoe zou je dat doen? Het is net, tegen een muur praat Doe de tenminste bal We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Het is net, tegen een muur praat Doe tenminste We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan het licht. Ja, vandaag jarig Bruce Hornsby, geboren in Wilmersburg, Virginia, op 23 november 1954. Hij is dus uh, 66, uh, 65 geworden, 65. Hij is mijn met pensioen. pensioen. Oh. Het is een Amerikaanse zanger en pianist, vooral bekend van de hit The Way It Is uit 1986. Ja, en die gaan we draaien. Ja, lekker. Nou, gefeliciteerd. Nou, jij ook. Of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het weer voor de komende dagen. Lokaal is er mist aanwezig die snel verdwijnt. Verder trekken er wolkenvelden over waaruit hier en daar lichte regen valt. In de loop van de dag komt in het zuiden vanuit het zuiden uit de zon steeds meer op plaatsen tevoorschijn. De maximaal loopt uiteindelijk van 14 graden op de wadden tot lokaal 19 graden in Limburg. De matige wind komt eerst uit oost tot noordoost, maar draait in de loop van de dag naar oost tot zuidoost. Komende nacht wisselen wolkvelden en opklaringen elkaar af en blijft het zo goed als droog. De minimumtemperatuur bedraagt ongeveer 12 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Donderdag overdag zijn er perioden met zon, maar ook velden met ho hoge bewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe en vooral in de avond gaat het af en toe regenen. Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar met maximumtemperaturen die uiteenlopen van 16 graden in het noorden tot 20 graden in het zuidoosten. De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar matig bovenland en vrij krachtig langs de kust. Sleutels Sleutelsvaste deurknop heb ik in mijn hand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 als dat beter is, zeggen dat ik jou niet meer.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 Zet ik een stokje op. Dat ik jou niet Mooi hè? wat is dat mooi. Ja, lekker nummer. Ja. Ja. ja. Nou, je had, heb jij nog wat te vertellen? Natuurlijk heb jij ja, wat te wel, vertellen. Ik heb altijd... Ik, ik, ik, wanneer staat mijn mond stil, hè? Dat <laughs> <laughs> nou, is niet de bedoeling bij de radio ook natuurlijk. dat was hè? maar een grapje. Andere Tijden Sport zoekt filmbeelden van Grand Prix van Zandvoort. Het sportgeschiedenisprogramma Andere Tijden Sport... gaat in januari een uitzending maken over de oude Grand Prix van Zandvoort. Die werd gehouden van 1948 tot 1985. De redactie is op zoek naar amateurbeelden. Andere Tijden Sport is het sportgeschiedenisprogramma... van de NOS en NTR gepresenteerd door Tom Egbers. De redactie van het programma is op zoek naar amateurfilmbeelden gemaakt... tijdens de Grand Prix van Zandvoort in de jaren 1948 tot 1985. Het kunnen racebeelden zijn, maar ook opnames gemaakt van het publiek... van de reis naar het circuit of de tocht terug naar huis. Heeft u materiaal waarvan u denkt dat het interessant is voor het programma? Dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres ats.ntr.nl. ATS, apenstaart, ntr.nl. Ja, dus heb je nog beelden? Stuur het daarheen op. Ja. Heb jij nog beelden? Nee. Je hebt geen beelden? Nee. Maar jij woonde wel eens Antwoord toen, of niet? Ja. Ben je in Zandvoort geboren? Ja, ook. Ook nog? Nou, dan woon je er al heel lang. <lacht> mag ik ja. niet zeggen? Nee, dat mag ik eigenlijk niet <lacht> Ja, ben... Jawel. <lacht> ik ben nog geen kuiken meer. Nee, dus dat is waar. <lacht> <lacht> piep, piep. Piep, piep. Some you're the only thing I know.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 Ja, ga. De ballads hoor je hier op ZFM. was Elton John. Klap, up the end of the street. Imka, Ja? Heb jij nog wat te vertellen? Nee. Is er niks meer in de hand? In, in hey, je hebt net alles weggehaald. Ja, weer. dat is nou. <laughs> <ja. laughs> Ik denk, ja, nou, het is nou over. Je hebt genoeg verteld. Wat gaan we draaien? Want het is een keuze van jou. Ja, rituals. Ja, van wie? Van Chesto, Jonas Bloem en Rita Ora. Kun je nagaan? Ritual. Of je nou een M&D groot. <laughs> Dat was wel even een, uh, een, het kreet, aan het, een kreet aan het eind, hè? Ja. <laughs> Jij wou iets vertellen over de volgende? De volgende? Ja, de volgende was, plaat die we krijgen. Dat was nummer 1 in 1981. Deze week in 1981. Dat is 38 jaar geleden. Moet je nagaan. Ja. ja. En ze zingt nog steeds, hè? Ja, ze, ze was, ze, was uh, ook een keer bij de beste zanger al. Ja. Ook geweldig. Ja, zeker. Wat gaan, waar gaan we naar luisteren? Why tell me why. Van ja, ja, Niet dat, aan mij hier, natuurlijk. Ja, natuurlijk. When I was young.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 To see, There is no question. ZFM. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. The oh. Is er wat op? Ja, gaat snel. Is er hè? Wat... Ja, nou, dat zeker, dat zeker. Nou ja, we gaan heel langzaam naar het einde toe en uh, dat is nog helemaal zo. Volgende week zijn we er weer. Ja. Denk nee, ik. Nee, ik niet. Oh nee, jij bent er niet. Ik dan moet ik niet. het alleen doen. Ja. Nou, lekker is dat. Ja, mooi, hè? Oké. Okay. je het wel aangevraagd. <laughs> ik of zal aan je ding. Ja, heb je aangevraagd. <laughs> ja, ja nou, ik wens je, je in ieder geval heel, <laughs> heel, heel veel plezier voor week. Ja, zo. dank je. En graag over 14 dagen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed zo. Doei. Fijne middag. Ja, dank je. Hetzelfde. Now that I'm from here